3 uur. Freddy van met het NOS shows aan contanten, een vuurwapen en een zak met mogelijk harddrugs gevonden. Ook werden sieraden en auto's in beslag genomen. In een ander pand in Stein en in Beek werden tientallen kilo's hennep en hars gevonden. In totaal zijn 11 mensen opgepakt. Ze worden verdacht van drugshandel, witwassen en vuurwapenbezit. Turkse Nederlanders die met de auto naar Turkije rijden klagen over de Bulgaarse grenspolitie. Ze zeggen dat ze de grens niet over kunnen zonder smeergeld te betalen. Bulgarije is lid van de EU. Mensen zouden gewoon moeten kunnen doorrijden. Europarlementariër Kati Piri maakt een zwart boek. Ze vindt dat de Europese Commissie in actie moet komen. Meer dan 2600 huizen van Rohingya in het noordwesten van Myanmar... zijn de afgelopen week in brand gestoken. De regering beweert dat de islamitische Rohingya daar zelf achter zitten. Dat wordt sterk betwijfeld. De Rohingya, Rohingya een moslimminderheid in het overwegend boeddhistische land... zijn al jaren slachtoffer van geweld door het leger van Myanmar. De politie heeft vannacht op de A50 bij Hattem een man opgepakt... die over de vluchtstrook fietste. Hij bleek dronken te zijn. En agenten hadden de man van 32 eerder die avond al aangehouden... omdat hij met drank op achter het stuur zat. Hij was ergens tegenaan gebotst met zijn auto en die was ook niet verzekerd. En de fiets waarop hij op de snelweg reed, had hij gestolen. En op het circuit van Zandvoort is een raceauto gecrasht. De coureur is daarbij gewond geraakt en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Door de crash is de auto in stukken gebroken. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Op het circuit in Zandvoort wordt dit week -einde de Historic Grand Prix gereden. Het weer. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af. Landinwaarts kunnen een paar buien vallen. Het is een graad of 19. Morgen ongeveer hetzelfde met iets meer zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A20 richting Gouda staat file bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En zelfs onze eigen Wimmeldex van de Horn is dus, uh, lekker aan het meekloppen. Ja, dat doet hij goed. Test van uh, Jobataan en uh, Repo Klepo's aan het begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Ja, het historische Grand Prix weekend. We zitten er middenin en straks gaan we weer schakelen met Willem van die live op het circuit aanwezig is. Maar dat is niet het enige wat we in twee gaan doen. Nee, als het goed is zou ik nou na de twee komende nummers... de uitslag van de kwalificatie van Le Mans bekendmaken. Maar dat kunnen we wel gevoeglijk vergeten. Want vooralsnog is die halverwege Q1 gestaakt inmiddels door het slechte weer. Om het zo maar eens te zeggen...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 Y busca para ver cómo te sabes. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empecemos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito.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 Zeggen in cuerpo todo door hun This we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you bendito I can go forever, contigo ja, dit is echt de zomerrit van dit jaar 2017 Louis Fonsi en Despacito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 Ook de muziek uit de jaren 80 vergeten we zeker niet te draaien bij ZFM Softworks. Deze was uiteindelijk 1983, Jor Katja Kuku en Tushai. CFM Race Radio, Pit Report. We gaan live uitschakelen met Circuit Softworks. Willen verliezen. Daar dit weekend aanwezig tijdens de historic Grand Prix. Met al die mooie oude raceauto's die daar over het circuit heen razen. Ja, nou dat is mooi verwoord, Rob.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 Vind ik dat al. Als klein ventje vond ik hem mooi. Dat is de Cold Leaf uh, Lotus. en Cold Leaf, een sigarettenmerk. Uh, die auto's uh, in de mooie kleuren rood, goud en wit uh, gespot. Dat was eigenlijk uh, het begin van de sponsoring in de autosport. Lotus had als eerste een groot sigarettenmerk uh, gevonden. Die zag daar wel wat in, in uh, sponsoring. Nou, Lotus als eerste... Uh, actief dus uh, met sponsoring ook uh, een sigarettenmerk dus zoals ik al zei cold en die auto is altijd bijgebleven niet in het minste omdat mijn favoriet toen en dat was john rins daarin reed, ook wereldkampioen werd helaas op 5 september uh, 1970 op monza dodelijk uh, verongelukt, maar door al die jaren heen toch mijn uh, favoriet gebleven uh, inmiddels zijn we bijna 50 ja, maar nog steeds als ik die auto zie, dan komt dat boven. Ik kan me nog een uh, leuk verhaal herinneren dat ik een klein ventje was toen. Ik was helemaal yoghurt gek. Ik was uh, in Oostenrijk op vakantie. Ik heb mijn vader en moeder zo gek uh, gekletst dat we moesten uh, en zouden ergens een t-shirt vinden van yoghurie. Uiteindelijk is dat gelukt. Maar... Ja, al soort herinneringen komen boven als je dit ziet. En dat geldt niet uh, alleen voor mij, maar veel mensen die daar aanwezig zijn, hebben een verhaal uh, bij dat uh, historische uh, gebeuren hier. Ja, het is echt, uh, the boys are back in town, hè? Ja, ja, precies. Ja. En uh, ja, in vele gevallen zijn het dan niet de boys meer, maar wel hun auto's uh, die in town zijn. Dan.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 Ja, die hier graag hun uh, mooie uh, historische auto's willen laten zien... of de sporen geven op de paard. dan blijft dat maar groeien. Nou, goed nieuws. Willem, dank wel voor dit moment. En uh, straks komen we uiteraard weer bij je terug. Het vervolg daarop, ZigWee Zandvoort. Eerst meer muziek, hier is Daf Punk.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 geleden, jorden de Chainsmokers en Paris. Jawel, wij gaan gewoon naar Zandvoort aan de Zee, want daar valt heel wat te beleven. Want ja, dat hoor je nu in de evenementagenda. Ja, allereerst hebben we vanavond vanaf een uur of zeven de Historic Grand Prix parade door het mooie ons mooie dorp Zandvoort. Het parcours globaal verloopt vanaf het circuit richting de Van Spijkstraat en dan de Burgemeester Engelbertstraat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 pong bon. Ja, eigenlijk moet je gewoon meekijken in de studio van ZFM. Via www.zfm-live.nl Ja, dan zie je dat uh, collega Vos heel uit zijn dag gaat bij deze. Paul McCartney en Wings en de band on the run.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 Dus nogmaals, van 18 tot met 24 september... komen de beste kitesurfers naar Texel. Waaronder uh, Zandvoorts toptalent Rens van der Schoot. Laten we hopen dat hij het uh, verschopt. Dat zou mooi zijn. Dan nog een bericht. Uh, afgelopen donderdag heeft de talentcoach van Badminton Nederland onder de 19... Ruud Bos de selectie bekendgemaakt... voor het wereldjeugdkampioenschappen WJK 2017.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 Of 20 op dit moment hier in Sofort. het lijkt er toch nog een klein beetje zomer. Hè? Ja. En dan ja, deze muziek bij, uh, bij ZFM. Enrique en Ecclesias en Subema la Radio. C -F -M, race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, we gaan weer uh, schakelen naar uh, Willem van Desse, uh, daar op uh, Circuit Sofort. Want Willem, je hebt net een hele mooie race gezien, hè daar? Ja, die race is uh, prachtig om te zien, die uh, van die. Uh... Formule 1 uh, en dan voor uh, uh, 61, uh, heerlijk om te zien en te horen dat uh, geluid. En ik uh, het uitslag uh, net toch al uh, verteld, want nu zijn we bezig met heel anders Dat dus zijn de sportcars uh, historisch. Die zijn bezig niet met een race, maar met een uh, kwalificatie. Uh, kwalificatie voor de race van morgen. Die kwalificatie uh, die was even stilgelegd. ...dat er in uh, een wordt een auto afgegaan... ...die eerst uh, ja, daar weggehaald moet worden... ...om uh, de rest van de, de kwalificatie veilig te kunnen laten lopen. Maar inmiddels uh, rijden de auto's uh, de pizza weer uit... ...en uh, gaan de laatste achter uh, van die kwalificatie uh, opbrengen. Oké, okay, en uh, hoe laat staat de race morgen gepland voor deze klasse? Weet jij dat ongeveer? Oh jee. Nou, Dat geeft niet, was maar een vraagje. Komen we straks nog wel even op terug trouwens. Uh, maar... Uh, Later hebben we wel het tijdschema van morgen gedacht. Ja, nee, oké, okay, maar goed. Uh, ze zijn weer onderweg uh, voor de laatste acht minuten van de kwalificatie. En uh, tot hoe laat gaat het programma vandaag nog doorlopen, uh, Willem? Nou ja, dus, het uh, programma als het goed is, uh, dan eindigt het uh, rond zes uur. En ja, uh, dan moet alles in gereedheid uh, gebracht worden natuurlijk voor de parade. Uh. Ja, dat ja vanavond, uh, ja, vanavond om half acht.